Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer dan de helft van de docenten op het MBO en in het hoger onderwijs verwacht de komende tijd ook nog online les te geven. Dat blijkt uit een onderzoek van onderwijsbond AOB onder 2500 docenten. Ze denken dat zoomlessen de komende tijd nog nodig zijn om coronabesmettingen te voorkomen. Vandaag openden de universiteiten weer de deuren. Deze studenten moesten meteen aan de bak. Het was heel leuk, wel heel erg intensief en heel veel nieuwe indrukken. Maar ik heb er weer zin in. Gewoon weer onder de mensen kunnen zijn en uh, weer samen met je studiegenoten les kunnen hebben. En uh, ook gewoon weer leuk om je, ja, je docenten weer te kunnen zien. De politie heeft een vermist kind alert verstuurd voor Bianca van 15 uit Ossendrecht. Het meisje is sinds half augustus vermist. Ze zat in een jeugdinstelling. Afgelopen week werden twee mannen opgepakt die mogelijk iets met haar vermissing te maken zouden hebben. Inmiddels zijn ze weer op vrije voeten. Op Urk is gisteren een kerk beschoten, mogelijk met een luchtbux. Op het moment van de schoten was geen kerkdienst bezig, maar niemand is gewond geraakt. De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien hebben. En Rotterdam heeft er een nieuw kantoorpand bij. En het is niet zomaar één, het is een enorm houten paviljoen dat op het water drijft, vertelt de architect. Eigenlijk een uniek gebouw, het grootste drijvende kantoor ter wereld. En ook uh, ja, een van de meest duurzame kantoorgebouwen in Nederland. Het gebouw is uh, gebouwd op een uh, grote... Het betonnen drijflichaam, dat hebben we helemaal afgetimmerd met houten vlonders. En het is uh, ook nog eens een keer helemaal toekomstbestendig. Want het kan het dus gewoon meedijnen met eventuele klimaatverandering... en bijvoorbeeld de gevolgen van uh, de waterstijging. Uh, het kantoor wordt het nieuwe onderkomen van een organisatie... die onderzoek doet naar klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 9. Morgen droog en flink wat zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files op de A2 richting Utrecht voor de Leidse Rijtunnel. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A4 naar Den Haag tussen Knoppen de Hoek en Roelof van het Veen. 10 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. En op de A7 op de Afzijddijk richting Friesland. Bij Kornwerderzand 4 kilometer met zo'n kwartier oponthoud.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 ...op de af van deze auteur. De FFM 2 september 2021 we zitten eigenlijk een dag voor het hele spectaculaire gebeuren wat hier in Zandvoort is. De boel is afgetimmerd, je kan er ook niet meer in. Um, uh, zo dadelijk, als ik straks naar huis ga, zal ik helemaal over, over een andere route terug moeten. Want ja, we hebben nog één stukje Zandvoort zitten waar geen spoorwegovergang is. En daar moet ik dan gebruik van maken. Want ook de spoorwegenovergangen zijn dicht. En ik zit aan de andere kant van het spoor, als het gaat waar ik woon en verblijf. Dus uh, dat wordt nog heel spannend. Um, alleen ben ik ook. En daarom, Feline, met deze opening op deze donderdagavond 2 september. Welkom. Uh, we hebben natuurlijk heel veel uh, dingen. Te veel. Ik ga, ga ze gaandeweg deze uitzendingen allemaal uh, vertellen wat we allemaal gaan doen. Um, de, bijvoorbeeld deze. Die had ik al even een tijdje niet uh, op het lijstje gestaan. Maar hij is wel heel erg mooi. Een beetje in die van de bovenste plank uit uh, Nederland. Het is Jagar en in de Bubbel. Dat was Albertine met uh, Drops. Uh, dat bracht de tijd op uh, ongeveer. Wat was het uh, kwart over zeven. En uh, we gaan even praten met uh, Lucas Batto. Zeg ik het zo goed, uh, Lucas? Goedenavond. Ja, helemaal goed. Helemaal ja. Goed. Goedenavond. Ja, uh, we, zitten, we zitten aan de vooravond van. Uh, nou ja. Iets groots, maar dat, uh, dat de, de spanning is bij mij ook wel een beetje te merken. Dus, Het grote circus? Ja, ja, dat, uh, ja dat, gaat, dat gaat nou eindelijk, uh, 36, na 36 jaar gaat dat wel dan gebeuren. Maar goed, daar bel ik jou niet voor. Het uh, gaat om iets heel anders. Want uh, ik had, uh, ja, van de week had ik ergens een, uh, een bericht gekregen... dat jij uh, met materiaal uh, naar buiten bent gekomen. Klopt. Ja. Vertel, wat, uh, wat, ja, even voor de mensen, wat, wat is het precies? Nou, ik, heb, uh, ik ben een singer-songwriter uit Utrecht. Mm -hmm. Ik breng um, uh, begin volgend jaar mijn derde uh, solo-album uit. En um, afgelopen vrijdag is mijn tweede single uitgekomen, die heet Punch. Mm -hmm. En um, uh, het album is een beetje ontstaan uh, tijdens de, de lockdown-periode van de afgelopen uh, anderhalf jaar of zo. Ja. En uh, heet Wow, I was sleeping. En uh, zo voelde het soms voor mij. Dat ik echt uh, af en toe het gevoel het contact met, uh, met de werkelijkheid uh, kwijtraakte. Met, uh, met het thuisblijven. En, ja, hoe, lang je, hoe langer je thuis zit en, en niemand spreekt, uh, lijkt wat er allemaal om je heen gebeurt steeds minder echt. Mm -hmm. En uh, ik kreeg soms het gevoel dat ik in een droom zat. En zo is het een beetje ontstaan dat ik uh, dromen ben gaan bijhouden. En, uh, ...en opschrijven en, zo, en, en nummers van maken. Ja. En, en zo is langzamerhand uh, dit album ontstaan. Ja. En, uh, en Pantjes is dus daar één uh, daar van. Ja, uh, want uh, je vertelt het al, hè, dat het is een, het is een, voor iedereen is het een beetje een rare periode ook. Hè? Uh, we, moeten, we moeten aan onze maatregelen houden. Dat zal voor een muzikant natuurlijk helemaal een, een grote uitdaging uh, zijn geweest, denk ik. Uh, is, dat ook, is dat ook een beetje ook te horen in deze punch... Ja, het, het, wat je denk ik vooral hoort is nou ja, sowieso die dromerigheid. Mm -hmm. hè, dat je, dat je half, half wakker bent en denkt van ja, wat, wat gebeurt hier nou? Is het nou echt ben ik aan het dromen? Mm -hmm. um, maar ook daarnaast wel een beetje de spanning van, um, van die maatregelen. Ik, moest, ik, ik ging regelmatig naar Düsseldorf uh, waar, ik, uh, waar ik veel in de studio zat. Nou, een goede vriend van mij, uh, producer Steve Savage, zit. Mm -hmm. En dan moest ik de grens over... En ik, in het begin wist ik helemaal niet uh, of ik dan alle, weet je, overal aan voldeed. Of, ik, of ik, uh, ik had dan wel een test gedaan, maar je weet het gewoon niet. En je rijdt daar uh, de grens over en je ziet daar douane staan. En je denkt, oké, okay, nu, nu is het einde. <laughs> Ze gaan me oppakken en weer terugsturen. Dus da, dat gevoel zit er ook wel een beetje in. Dat je, ja, dat je, dat je, dat je een soort politiestaat uh, rondrijdt en ja. een beetje moet hopen dat je tussen de mazen doorglip. Ja Ja, ja, ja. Ja, nou ja, goed. Ik, ik, nou ja, om even uh, een moment... wat ik vanmiddag zelf heb meegemaakt. Uh, je, staat dan, uh, je wordt dan zandvoerder dan mag je dan even gaan kijken wat er, uh, hoe het geworden is. Hè? Dat, dat, dat op, dat, ja, uh, ja. op dat stuk asfalt wat daar uh, in onze achtertuin ligt. Maar dan zie je dus in één keer... een hele hoop samenklonteren. En dan denk ik... ja uh, ik zal me maar netjes een beetje proberen aan de regels te houden. Maar dat ging dus echt niet meer. Dus, uh, dus ja, ja. ja. Het is een beetje uh, een dubbel gevoel wat, uh, wat dat er gaat. Ja, precies. En dat zorgt dus heel erg voor vervreemding. Want je weet nog niet... Zo goed ja. hoe je je moet opstellen, eh, precies. Uh, moet je nou ja, want het staat een beetje gek als jij als enige op afstand blijft. Dat ja. is sociaal, is ja. wat we heel, ja. Ja. heel raar ervaren. Dus ja. de hele tijd dat ze dat vervreemdende, dat ja. je ook een beetje apart zet van, van mensen om je heen, mm -hmm. dat, heb ik, uh, dat heb ik heel erg ja, als, als vervelend ervaren. En, en uh, je, weet, je, je weet het gewoon niet zo goed. Ja. Uh, nog iets, want je roert eigenlijk uh, nog een, uh, een onderbelichte uh, verhaal... eigenlijk ook wel aan wat misschien daar een beetje is, uh, in zit. Hè? Het, uh, zit er ook iets van een soortement van ongelijkheid in? Van, je hebt de groep mensen die dus twee keer de spuit in de arm hebben... en je hebt de mensen die dat dus niet gedaan hebben. Zit dat, uh, uh, hoe denk jij daarover? Want, uh, zit, en zit dat misschien ook uh, in, uh, in deze song Punch verwerkt? Nou, ik, ik, ben, ik ben zelf gewoon gevaccineerd, dat zal ik ja. eerlijk zeggen. En ik heb er alle vertrouwen in. Dus ja. ik, ik, heb, ik, heb, ik heb daar zelf uh, totaal geen moeite mee. Mm. Um, en ik respecteer mensen die het niet doen hoor. Dat is, ja. Uh, yeah. Ja, dat heb ik dus ook. Dus... Dat, dat, dat is ook geen probleem. Ja. Maar uh, in de discussie zou ik wel graag willen weten wat er nou precies achter zit. Want er zit heel veel, heel veel desinformatie achter. Ook al zijn, zijn, zijn natuurlijk van, van het tegenovergestelde overtuigd. Ja. Maar um, daar zou ik dan wel een goed gesprek over willen voeren. Ja. Maar ja, ik, dat die spanning, ik denk niet dat die spanning per se in, in de muziek terechtgekomen is... ...maar het is wel een onderdeel van, van, van, uh, van, van waar we nu zijn. Mm -hmm. en, en dat zorgt ook voor vervreemdingen, ook voor verwijdering tussen mensen. Als je hoort dat, dat kinderen het wel doen en hun ouders niet of andersom... Ja. Ja, dus het, ...het zorgt wel voor, uh, voor uh, ja, afstand ja. en... en, en ja. Ja. Ja, uh, nog iets, want uh, ik krijg dat persbericht uh, binnen van, uh, van Jessica de Wal. Ik ja. zie een foto staan van een tankstation. En dat, ja, ik denk, ik herken die tankstation. Is dat de Zandvoertse Boulevard genomen of zo? Dat is... Ja. Het is Zandvoort. Ja, hè? Dat dacht ja. ik al. Ik denk, het is toch niet te geloven? Het is gewoon dus bovenop, uh, vlak ah, daarbij. je zit, dat circuit natuurlijk, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja. Dat heb je heel goed gezien. Ik, heb het, ik denk, heeft Lucas, is Lucas stiekem naar Zandvoort geweest? Ja, dus. Ja, dus. Maar hoe is dat er eigenlijk gegaan, die foto? Want daar ben ik ook nog even razend nieuwsgierig naar. Want, uh, nou, ja. het, het logo is, is stiekem weggewerkt natuurlijk. Ja, tuurlijk. Logisch. Nee, maar... Um... Um, ja, we waren op zoek naar, naar, naar, naar beelden die een beetje, die een beetje uitdrukten uh, hoe ik me voelde en ja. waar het album over ging. Mm -hmm. en, um, en, en Punch gaat dus ook over dat ik bij een tankstation uh, langs, langs de weg sta. Ja. Um, en dat is een van die dromen die ik heb gehad, ja. dat ik een, een gast voorbij zie komen die uh, rare bewegingen maakt, een soort van, van boxbewegingen. ja Heel, en vertraagd. En waarbij ik uh, be bedenk van ja, als je zo langzaam beweegt, dan ga je nooit iemand raken. Of nee, Of nee, nooit ja. goed raken. <laughs> ja. uh, dus zo is dat een beetje ontstaan. Ja. En ik vind dat gebied uh, rond Zandvoort gewoon super mooi En ja. ook de maar Duinen en zo. Ja. Uh, dus daar zijn we een beetje rondgereden. En die camp, ik heb een camper. Ja. Uh, uh, die zie je ook op de achtergrond. Ja, klopt, klopt. En um, het was helemaal niet de bedoeling, want we wilden eigenlijk gewoon aan zee foto's maken. Ja. Dat ik op het strand sta en bij de golven daar. Ja. En we waren daarmee klaar en ik, sta, ik, moest, ik moest gewoon zoiets. Ik moest tanken. <laughs> dus, en die ja. fotograaf heeft daar nog wat foto's gemaakt. Ja. Maar daar kwamen hele toffe, toffe foto's uit. Ja. Dus uh, zo is dat een beetje ontstaan. Ja. Uh, heel goed ik, ik, ik doe even na de uitzending wil ik toch even dat, uh, dat verhaal even weten en of ik uh, die foto nog even ergens voor kan gebruiken want we hebben tenslotte ook een website en er komt een artikel aan ja. dus, uh, dus het moet een beetje een zand voor link hebben en dit is zeker een zand voor link en dat, dus uh, daar zijn we je heel erkendelijk voor um, ja. goed uh, is het ook nog uh, werk uh, wat uh, vooruit loopt op meer nieuwe dingen van jouw kant ja, ja, dit is mijn tweede single. Mm. Er komen nog, uh, nog een paar singles aan. Um, sowieso, uh, 15 oktober komt er een EP uit... met een paar nummers van het nieuwe album. Ja. Als vooruitloper op het hele ding. Ja. En um, begin volgend jaar, waarschijnlijk februari... komt dus het hele album uit, 'While I Was Sleeping. Ah, oh, Oké, okay, helemaal goed. Uh, dan uh, is het uh, zover. Dan gaan we de, de tweede single... die hij dus in korte tijd heeft uitgebracht... Uh, Lucas Bateau met Punch... fucking love bateau met Bun punch en dan zit ik op een gegeven moment uh, uh, hallo hier aarde en uh, dan uh, haal ik uh, twee namen door elkaar heen omdat ik nog met de, de vorige bezig was en uh, inmiddels al een nieuwe aan de telefoon hangt en daar heb ik ook nog een uitleg uh, voor want ik ben dan ook nog maar een mens want ja uh, dan uh, vergeet ik nog wel eens afspraken in dit, uh, in dit uh, chaotische weekend en dat is van een West-Friese muzikant uh, zijn naam is Jasper Schalks en Jasper maakt, uh, wat is het, uh, Jasper? Goedenavond overigens. Goedenavond. goedenavond ja. ja, ja. want uh, het is melancholisch. ik werd het weer, melancholische Americana. Ja, zo zou je het kunnen omschrijven, ja. ja. Maar mij ik het zo zelf, op die manier? Uh, ja. Nou ja, goed, als je het zelf omschrijft, is het natuurlijk ook helemaal prima. Maar uh, ontleent ja. zich die muziek, want ik ken het een beetje, dat West-Friese landschap. Het is toch... Ja, het kan uh, mysterieus zijn. Horen die kant uit, uh, als ik het zo, uh, dat, dat noemen ze toch West-Friesland of niet? Ja, die, die omgeving noemen ze West-Friesland, maar het heeft er eigenlijk niks mee te maken. Ik kom toevallig uit nieuw dorp ja. Nee, dat ligt in west maar Ja, ja, ja. maak heeft, heeft er eigenlijk maar weinig mee te maken. Ja, maar ik kan me voorstellen dat. Uh, ik heb, ik heb uh, je song heb ik gehoord hoor. Dus, uh, dus ja. daar nu van. Maar er zit toch een beetje ook. Uh, ja, als ik mijn ogen dicht doe, dan heb ik wel een beetje het idee uh, dat ik daar ook rond. Ja, maar rond uh, uh, voortbeweeg. Dat, dat lege landschap. Daar, ja, ja, ja, ja. Ja, dat kan ik me ergens voorstellen, ja. ja eh, wordt dat vaker tegen je gezegd? Dat, dat, dat mensen die associatie dan toch uh, maken? Of ben ik, niet, nee. ben ik dan de enige? Uh, nee, dat wordt, dat wordt eigenlijk nooit gezegd, nee. Nee, ben ik de enige? Ik, mijn muziek is natuurlijk wel wat geïnspireerd op het, uh, op het diepe zuiden van de Verenigde Staten. Wat ja. Ja, ook een heel leeg landschap is. En ja, uh, ja die muziek. En je zou dat misschien wat kunnen vergelijken met west dat ja. weet ik niet. Ja, maar uh, je hebt het nu over Amerika. Heb jij iets met dat land uh, daar, of niet? Nee, ik heb helemaal niks met Amerika. Maar wel met de muziek die er vandaan komt. Ja, uh, hoe, hoe ben je ermee in aanraking uh, gekomen met die muziek? Um, dat, is, dat is een goede vraag. Mijn vader die luisterde altijd wel wat naar uh, New Young en uh, Crosby Stills Nash en zo. Mm -hmm. En ik vond dat als, als kind altijd een gekke muziek. En op een gegeven moment uh, kocht ik mijn eerste cd'tje van Bob Dylan. Uh, toen ik jaar jaren 15 was. En, en ja, dat heeft er toch wel toegeleid dat ik steeds meer ben gaan ontdekken in die, die hele oude folkmuziek en Americana. Ja. Um, ja, dus de artiesten als Townsend Zand en John Prine steeds meer ingedoken en, uh, en ook wel mijn eigen muziek op gebaseerd. Ja, als ik het zo hoor, dan uh, is het eigenlijk een muzikale ontdekkingsreis uh, die je zelf uh, bent begonnen in dat opzicht. Ja, absoluut. Ja. Uh. Wat kom je dan tegen in dat opzicht? Je noemt dus nu de, de, de mensen die het maakten. Maar ik kan me er toch ook niet aan de indruk onttrekken. Bijvoorbeeld de verhalen erachter. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, nee, absoluut. Ja, ja wel, wel veel van het, het Wilde Westen en het Rock'n'Roll leven. En uh, dat soort verhalen kom je wel veel tegen. ja. ja. Ook van, van wel meer obscuurdere artiesten. Zoals Blaze Foley bijvoorbeeld. Hm. Uh, ja, daar daar zitten vaak de gekke verhalen achter ja. en, en Americana hoort ook wel een beetje bij, bij verhalen. Ja. Uh, hoe zit het met jou? Ben jij ook een uh, verhalen verteller? Uh, ja. ja, sommige liedjes wel, het verschilt wel. Soms, soms heb ik gewoon een tristelitis liedjes of, of, of soms een vrouwelijk liedje, maar uh, het, er zit ook wel echt verhalen in. Ja, absoluut. Ja. En vind je dat ook belangrijk uh, dat mensen als, die, uh, weer gewoon, uh, als we weer gewoon normaal uh, weer naar een optreden kunnen, dat ze dat ook mee uh, beleven. Hè? Een stukje verhalen. Vind je, vind je dat uh, ook belangrijk en leuk om dat te doen? Ja, ja, ik vind het wel fijn als mensen naar tekst luisteren. En, en worden meegenomen ook door de tekst in een liedje. Ja. Uh, anders schrijf je die tekst voor niks. Ja, nee, oké. Het hoeft natuurlijk niet altijd herkenbaar te zijn of zo voor mensen wat in een tekst gebeurt, maar het, dat, ja, dat is een, een sprookje van Hans Christian Andersen over het algemeen ook niet. <laughs> dus, uh, ja, nee, ja. ja, ja. <laughs> een ja. meisje met een zwavelstokjes is ook niet herkenbaar, maar het is toch leuk om erin meegenomen te worden. Ja. Uh, uh, Dancing on a Wire, is dat ook zoiets? Uh, dat is geen een liedje, nee, dat gaat over mijn huidige vriendin. <laughs> dit is, is dus een klein beetje persoonlijk als ik het zo hoorde. Ja, ja, het is wel persoonlijk, ja. ja. Ja, um, maar dan is de muziek uh, in dat opzicht ook een, een mooie uh, uitlaatklep om dit soort dingen te verwerken. En ik denk, ah, ja, ik denk ook zeker de melancholische Amer Amerikanen die jij dan maakt. Ja, dat is zeker een uitlaatklep, ja. Ja, um, uh, ja is dit, uh, ik zei het net uh, en ik vroeg het ook aan Lucas, maar ook aan jou, uh, de vraag aan jou Jasper. Is, uh, vormt dit uh, de aanleiding om straks nog meer materiaal uit te gaan brengen? Um, nou, ik heb nu net drie singles uitgebracht uh -huh. en die uh, gaan met uh, een aantal andere nummers zelf album voor uiteindelijk, ja. Ja, al een album. Een heel album. Ja. Uh, wanneer wil je die uh, uit gaan brengen? Ik denk uh, toch nog wel ergens dit najaar. Ja. Uh, en ja, is, we hoeven natuurlijk, uh, ja, als we kijken naar oom Hugo en oom Mark... om maar even de, de populair te zijn. Uh, hoe, mm -hmm. hoe, hoe beleef je dat dan? Want we komen nu in het najaar en uh, ze hebben van alles uh, beloofd. Mijn moeder zou dan gekscherend zeggen... veel beloven, weinig geven, doet de gek in vreugde leven. Uh, ik, ik weet niet ja. hoe... Uh, ja. Nou ja, ik, ik reken niet op een, uh, op een grote najaarstour. Nee, dat had ik misschien zonder corona ook niet gedaan, maar... Uh... Ja, het, het maakt me eerlijk gezegd niet superveel uit. Ik vind het altijd leuk om te spelen, maar ik, ik vind het ook gewoon leuk om mijn muziek te laten horen. En, uh, ja, ja oké. Okay, dus... Eigenlijk, ja. ja. Uh, zullen we uh, nog even over... ja, Nou, Dancing on a Wire, je hebt al gezegd dat het een, een persoonlijk uh, verhaal is. Zullen we hem dan maar gewoon laten horen? Dat lijkt me een heel goed plan. Dan uh, gaan we hem uh, nu laten horen. Hier is uh, Jasper Schalks. En het nummer dat heet Dancing on a Wire. And hide it in the closet. Still, my heart beats loud when you say you love me too. Met Dancing on a Wire. Uh, dat is uh, ja, eigenlijk melancholische uh, Amerikanen. Het bracht de tijd op uh, nou, bijna, uh, tien het, uh, het uh, bijna tien over half acht. Het is eigenlijk bijna tien over half acht. We gaan praten. Uh, dat is alweer het derde interview. Ja, het, uh, het is een spitsuur. Uh, dat heeft ook deels met mij te maken. Doordat ik uh, de agenda niet uh, goed heb uh, bijgehouden. Maar goed, uh, dat gold ook voor deze twee heren die ik aan de telefoon heb. Uh, we, laten we beginnen met... Uh, Emiel van Yellow Pearl, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, uh, Niets is zonder een reden, want ik heb uh, beide versies uh, gehoord. Uh, straks uh, gaan we die andere versie uh, draaien. Uh, uh, want het gaat om uh, de single Without Your Love. Uh, Emiel, want die heb jij, wanneer heb je die uitgebracht, uh, die single? Dat was ongeveer een jaar geleden, denk ik. Ja. Ja. Uh, even voor de mensen die dat niet weten, maar hij had een beetje een, toch wel een, een beetje een vrolijk twistje, had hij er wel aan. Ja, zeker. Het is een beetje een, een, een zomerse, zomerse trek. Ja. Uh, en uh, ja, er zitten hele bijzondere elementen in, accordeon. En uh, ook gemixt in Los Angeles door, door een uh, ja, zeer ervaren uh, meneer. Uh, dus het is een hele ja, gedeelte, gedeelte ook opgenomen, ook in Frankrijk. Dus het is een hele mooie, bijzondere trek geworden. Ja. Um, je hebt er, volgens mij heb je er ook nog uh, aardig wat... Uh... Ja, uh, mensen mee weten te halen, uh, ja, bereiken, eigenlijk, als het ware. Want ik heb gezien dat hij ook uh, bij de landelijke netwerken uh, opgepikt is. Klopt, hij is inderdaad door. Uh, even kijken, hier één, de MPO1, uh, Radio 5 volgens mij een keer bij twee voorbij gekomen. En uh, ja, hij heeft het uh, leuk gedaan tot, tot nu toe. dus. Ja. Ja. Uh, ben, je er, ben je er dan blij mee dat dat, dat dan toch uh, gebeurt? Want in deze harde tijden met muzikanten is dat toch een beetje lastig, denk ik. Het uh, is altijd leuk als, uh, als je nummer wordt gedraaid op de radio. Uh, en uh, ook op uit, radio-stations. Uiteraard, uiteraard ook bij jullie. Mm -hmm. uh, het, het, voor mij is dat nog steeds iets heel erg magisch als dat gebeurt. Uh, dat je muziek door de eter gaat. En uh, ja, het blijft nog steeds uh, bijzonder. Ja? Mm -hmm. en, en, en is dat dan ook uh, dat je er een bepaalde voldoening uit uh, krijgt? Ja, toch wel. Ja, ja, en, ik, ik, ik, ik, ik... en de erkenning, ook dat, om uh, even dat aan te vullen. Uh, ja, ook. Ja, ja, maar ik merk ook elke keer als ik het luister zelf, hè, want ja, ik luister niet zo heel vaak mijn eigen muziek terug, behalve als ik weet van het komt voorbij of ik heb een interview net zoals met jou nu, ja, ja. Dan, dan luister ik dat en ik, elke keer hoor ik zelf ook weer nieuwe elementen in, de, in het nummer voorbij komen, wat ik dan misschien eerder niet hoorde. Dus ja. ook een beetje hoe ik zelf uh, die dag mezelf voel. Ik denk dat het heel, heel apart is dat ja, Maakt dat dan ook een beetje fascinerend in dat uh, opzicht, dat je dan ja, weer iets ja. nieuws ontdekt? Absoluut. Of hier een klein backing vocaltje wat je eerder niet hoorde. Of daar een shakertje. Of daar een accent van de gitaar. En dat, dat blijft altijd uh, ja, een verrassing uh, vaak. Goed. Ja, want uh, Without Your Love heeft uh, toch... Nou, ik wil niet zeggen uh, een complete make-over. Maar die heeft, uh, die heeft een andere uh, jasje gekregen. Daarvoor hebben we Vince Rhythms aan de telefoon. Want uh, Vince zit aan de andere kant. Uh, goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, wat, wat, wat vond jij eigenlijk van dat nummer? Want uh, je, bent, je hebt hem niet zomaar uh, geremixt, denk ik. Het origineel? Ja, het origineel. Ja, ik, uh, ik, kreeg, het, uh, ik, kreeg, ik kreeg de mogelijkheid om uh, met Emil samen te werken en toen ben ik het, uh, het nummer gaan luisteren. Ik werd eigenlijk eerst benaderd om de remix te maken. Uh -huh. Toen ben ik het nummer gaan luisteren. En uh, nou ja, ik vind het een heel gaaf nummer. Ook toen ik alle track-outs kreeg en alle opnames om aan de gang te gaan met de remix. Ja, dan kon je ook al goed horen dat er ook echt wel heel veel energie is gestoken in dat nummer. Ja. En er zijn net al iets over waar die al mooi is opgenomen. Maar ja, ik kreeg een behoorlijke hoeveelheid aan opnames en uh, ja, ik heb er zelf drie maanden in gestoken om de remix ervan te maken. En uh, ja, dat was toch wel een uh, stukje, ja, elke track op zich wel individueel bewerken. Ja. Uh, ben, ben jij, ja, want je bent uh, producer of, of ja. Ja, remixer, wat dan ook? Uh, um. Ja, producer inderdaad. En ja. Uh, ik wil ook zelf wat meer muziek uit gaan brengen, maar voornamelijk producer. Dus ik werk samen met popartiesten en dergelijke. Ja. Uh, wat, is, uh, ja, wat is dan jouw uh, passie daarin? Uh, want uh, ja, uh, Produceer je dan ook zelf of is dit uh, dan toch uh, een klein hobby, uh, hobby dingetje wat je erbij doet? Uh, ja, ik zeg het een beetje onheerbiedig hoor, maar... <laughs> ja, ja, sorry. Nee, ik, begrijp, ik begrijp de insteek. Ja? Nee, het is, uh, het is inderdaad uh, begonnen als. Uh, nou ja, ik wil gewoon even kijken hoe goed ik hier kan worden. En ik heb altijd wel een passie gehad voor muziek. Ik speel ook basgitaar. Mm -hmm. Ik ben piano aan het leren spelen. En toen dacht ik, ik word producer. Mm -hmm. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk voor alles gaan maken: van urban tot pop tot RB. Uh, in dit geval reggaeton, IDM. Uh, mm -hmm. Ja, eigenlijk uh, ik wil me eigenlijk uh, van geen genre weer houden. Ik heb ja. heel veel. Wat ik wil doen en wat ik wil leren. En uh, ja, zo ben ik producer geworden. Ja, uh, uh, je dus niet laten belemmeren door grenzen of hokjes of wat dan ook? Nee, klopt. Ja, Charles ja. spreekt me eigenlijk wel aan. En uh, ik denk uh, dat dat ook wel. Ja, ik wil me niet in een bepaald straatje plaatsen of zo. Ik wil ja. gewoon van alles wat proeven, van alles wat leren. En uh, zo gewoon een hele goede, complete muzikant worden. Ja. Uh, want uh, dan hebben we dus Emile aan de andere kant van de telefoon hangen. Maar uh, hoe ben jij dan aan Emile gekomen? Uh, ja, je hebt het nummer gehoord. Maar hoe, hoe gaat dat dan? Uh, bel je hem op of stuur je hem een mail? En je zegt, uh, dit is toch wel een leuk nummer. Mag ik daar wat mee doen? Nou, vanuit mij ging het uh, heel grappig. Uh, toen ik producer werd en uiteindelijk dat een stuk serieuzer begon te worden... heb ik management aan de hand geslagen, zeg maar... Mm. En uh, ja, via mijn management ben ik eigenlijk uh, bij Emiel terechtgekomen. Uiteindelijk kwam het management naar me toe: van ik heb via via een klus voor je. Vind je dat leuk om, uh, om te doen? Ja. En uh, zodoende ben ik de samenwerking met emil aangegaan. Ja. En uh, ja, dan komen dit soort dingen tot stand. Dus ik had het zelf niet eens, ja, per se voor ogen of zo, of uh, een jaar geleden ook niet per se bedacht om dit te doen. Nee. Dat, uh, dat komt gewoon allemaal op mijn pad nu. Ja. Ga ik even naar de Emiel, want uh, hoe is het uh, met uh, Vince werken, hè Emiel, als je uh, dit zo hoort? Nou, ik moet je zeggen, ik heb uh, in mijn carrière met heel veel mensen gewerkt. En af en toe dan, uh, dan is dat meevallen, af en toe valt het tegen. Maar met Vincent is het uh, ja, super goed gegaan. Hmm. Uh, heel goed uh, ja, naar elkaar luisteren, uh, hij komt met goede ideeën, uh, bereikbaar. Uh, gewoon heel prettig, uh, voor mij was het ook uit uiteraard ook gewoon kijken van hoe, hoe gaat het, uh, uh, mm -hmm. wat, wat, wat komt er uiteindelijk uit de koker rollen. Mm -hmm. Maar ik uh, ben zeer, zeer blij met het resultaat en hij heeft uh, goed, uh, goed werk geleverd, dat kan mm -hmm. ik eerlijk zeggen. Ja. Ja. Ja, <laughs> Het is altijd leuk om te horen, denk ik, Vins. Of niet? Ja, ja ik vond de uh, samenwerking van mijn, vanuit mijn kant ook heel prettig. Dus uh, dat was ja. inderdaad zo, heb ik het ook ervaren. Ja, uh, ga ik weer even naar jou, Vins. Uh, want uh, is ja. het dan ook zo dat je probeert uh, het nummer ook een beetje overeind te houden? En dan toch die ene, uh, dat ene kantje van jou daarin mee te geven? Ja, ik vond het wel, uh, het was wel even, uh, even zoeken van hoe ga ik uh, dezelfde energie van het nummer overbrengen? En ook de betekenis van het nummer. Want ja, het was ook een beetje van hoeveel tekst ga je bijvoorbeeld terug laten komen. Mm. Maar ja, ik heb een, een, een klein deel tekst laten terugkomen wat eigenlijk uh, de betekenis van het nummer al een beetje vertaalt, zeg maar. Mm. En uh, ja, zodoende was dat een beetje zoeken. Want ik merkte ook bijvoorbeeld in het origineel dat de Arcadeon best wel een, een hoofdrol speelt. Dus ja, dat wil je dan in de reggaeton remix ook een beetje diezelfde rol geven en zodoende eigenlijk. Ja. Um, even uh, weer terug naar jou, Emiel. Uh, want uh, dat blijft natuurlijk altijd een spannend verhaal... als jouw nummer opnieuw bewerkt wordt in een, uh, in een andere mix. Absoluut, absoluut. Je wilt niet dat iemand het gaat verknallen, dat is het laatste wat je wilt natuurlijk. Ja, maar dat ja. heeft hij is uiteraard niet gedaan, dat is als een maaltijd waar je te veel zout op gooit, weet je wel. Maar <laughs> ja, zoiets, ja. ja. Het, dat het niet te eten is, ja. maar hij heeft het, uh, ja, we hebben het gewoon echt stap voor stap met elkaar doorgenomen... ...en heel creatief, uh, ja, dat is zo je straks wel horen, ja. uh, hebben we gewoon elementen erin ge, ge, geplaatst... ...en dingen geprobeerd, soms, som, soms werken sommige dingen wel en som, soms niet. En eigenlijk hebben we het heel goed met elkaar uh, uh, gecommuniceerd en... Uh, een aantal testmixen uh, uh, gemaakt natuurlijk. Nou, dan heb je, heb je een aantal aantekeningen, en dan op een gegeven moment, na een aantal weken, komt er dit uitrollen. En uh, ik ben ook blij dat we het een beetje, dat we toch iets langer hebben genomen dan we eerst hadden afgesproken. Dat we toch nog echt uh, ja, wat extra aandacht hebben gegeven, dat we allebei er helemaal achter kunnen staan. Van goh, we hebben uh, samen het allerbeste geleverd qua, qua inzet en uh, het tijd gegeven om het, uh, het beste nummer of de remus te laten zijn uh, die het kan zijn. Zeg maar. Ja, uh, Werkt dat ook het beste? Dat je dan uh, zegt, ja dag met dit uh, tijdsprobleem. Uh, we, we doen het uh, toch uh, even gewoon op onze manier, Emiel? Of uh, werkt dat niet zo? Nou ja, soms heb je te maken met een deadline. Hè? Als je het echt te maken hebt met met een, een, een, een, een release datum of dit of dat. Maar ik heb ook tegen Vincent gezegd van, goh, weet je, het nummer is klaar als het klaar is. En ja. uh, wij, wij gaan niet, wij zijn eigenlijk met z'n tweede baas. En dat is ook heel, ja, heel goed gegaan eigenlijk. En daarom is het ook, uh, ja, op, op, op dit moment is hij, is hij uit sinds een, uh, sinds een aantal dagen. En ja, we zijn super blij uh, dat het uh, de resultaat zo is. Ik had het ook niet verwacht. Hè? Uh. Nou, het, ik moet het nog allemaal maar zien. Uh, ook ook uh, uh, maar het is, het is uh, ja, ik vind, uh, ik vind hem heel, heel goed gelukt. En uh, ja, ik had er goed op dansen ook. Dus uh, heel blij ben ik ermee. Ja, dat, is, dat laatste is natuurlijk ook heel uh, belangrijk. Uh, ja. nog, uh, ja, uh, even nog uh, naar Vins. Uh, want uh, ja. de tijd voor iets nemen. Ben jij uh, iemand die gemakkelijker onder tijdsdruk werkt? Of heb je toch liever van, nou ik wil toch een beetje, uh, de, ja, een, beetje een bepaalde rustige manier uh, van werken hebben? Nou ja, ik heb natuurlijk wel een, een, een bepaalde workflow die wel gewoon zo efficiënt mogelijk is. Maar ik denk gewoon, zodra, het is natuurlijk een creatief proces. En zodra de deadline ten koste gaat van uh, de energie die eigenlijk in een bepaald product, in een productie moet steken. Weet je wel, als het daar ten koste van gaat, dan moet je ook eigenlijk afvragen waar je mee bezig bent, denk ik. Want dat ja. mag gewoon niet. Ja. Dus als dat creatieve proces bijvoorbeeld niet gelijk op gang komt of het is nog een beetje van nou... Ik weet nog niet of het het is, ik wil eigenlijk nog even een beetje wachten, nog een paar keer luisteren. Ja. En dan denk je er weer anders over. Ik denk dat je die tijd wel moet gunnen, want het moet, wel, ja, het moet niet gewoon even uh. snel remixen en klaar. Uh, nee, het is uh, niet zoiets uh, ja, heel snel af, afraffelen. Dat is het woord wat ik zocht. Nee. Ja. Ja. ja, Precies, en dat vind ik eigenlijk met elke productie. Ook met, uh, als ik met artiesten samenwerk, uh. dan moet je gewoon de tijd voor nemen. Heren! Zullen we dat uh, dan maar nu laten horen, de, de remix, de reggaeton remix van Without Your Love? Graag, ja. <laughs> <laughs> ja, beide in koor zeggen dat, uh, dat het dan ook uh, de beste manier is. Hier is Yellow Pearl in uh, de reggaeton remix van Vince Rhythms, Without Your Love. nummer in ieder geval van deze Win'em en 12. En de laatste voor deze voor dit uur is van de Hidden Giants en Moody. Straks gaan we nog uh, twee uurtjes uh, verder. Want ja, we hebben best nog wel wat uh, muziek wat we weg uh, kunnen draaien. En dat zullen we ook doen. <middels> Amen. Mm -hmm.